Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. En vannacht heeft de nachtzuster assistentie van Nicoline Dowers isema en zij is droomcoach en kan je helpen om dromen te verklaren. Moet je natuurlijk wel even bellen naar 0800 1121. Je kunt ook mailen naar nachtzuster-omroepmax.nl. Of kijk even op Twitter, apenstaartje-nachtzuster. En je kunt ook nog, als je dan een beetje handig met de computer bent... terecht op de site www.nachtsuster.net En daar kun je dan in het menu de chat aanklikken. En dan kun je tijdens het programma met andere luisteraars uh, digitaal meepraten over het programma. Maar de rechtstreekse lijn naar de nacht van je dromen... met droomuitleg en verklaring is natuurlijk nog steeds 0800-1121. En dit was een droom voor de rapper Diggy Dex. Hij maakte dit liedje samen met Eva de Roveren. Slaap lekker. Ik heb er even een paar jaar aan moeten wennen. Eerst was het een solo plaatje van Eva de Rover, maar fantastisch toch. Dat uh, heeft even tot me door moeten dringen met die G op het eind. Fantastisch. Maar uh, nu ben ik eraan gewend en zeker in de samenwerking met Diggy Dex... die meerepte op het plaatje, vind ik het echt een prachtig nummer. En heel toepasselijk natuurlijk in De Nacht van Je Dromen op uh, Radio 1... Over dromen gaat het vannacht in de nachtzuster. En dat betekent dat je je dromen voor kunt leggen als je belt naar 0800-1121. Karin, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hoi, zeg, uh, ik vond het uh, eigenlijk heel leuk om thuis te horen dat er wat met dromen ook gedaan wordt op de radio. Want ik, het houdt mij al maanden bezig nou. dat ik uh, dromen heb... Uh, dat gaat eigenlijk al een, uh, soort... Hij komt steeds weer terug. En dat gaat over uh, dat ik in een huis woon. En uh, er zijn een paar kamers die zijn al helemaal klaar. En daar zit ook heel veel spullen in. En uh, naarmate ik dan verder in het huis ga kijken, doe ik deuren open. En nou uh, kom ik in kamers die uh, helemaal nog gewit en alles ge gedaan moet worden. En het is een ontzettende troep en ik heb dan ook echt het idee van nou laat die kamer maar even dicht, want dat, dat is veel te veel werk. Maar elke keer als ik dan weer terug ga naar de kamers waar het heel erg mooi is en waar het goed is, dan word ik daar toch weer naartoe getrokken. En dan is het weer een andere kamer, dan kom ik dus weer bij een andere kamer uit. Dus ik zit in momenteel in een droom waar heel veel kamers zijn. Mm -hmm. En ik heb geprobeerd op internet dat op te zoeken, maar geen idee. Ik heb ook geen idee hoe ik dat moet verklaren. Nee, heb je, wat heb je gevonden op internet? Vind ik altijd leuk om te dat, weten. Uh, dat een huis, dat moet je dan zien als een lichaam, een soort lichaam. Oh ja. ja, dat hoor je veel. Maar ik kom daar voor de rest niet verder mee. Het enige wat ik dan zou denken is van nou, misschien dat, uh, dat ik mijn lichaam verwaarloos. Nou, Ja. Dat zou kunnen. Ik hoor het je ook zeggen. Nou ja, dat zou kunnen. Maar het blijft allemaal een beetje raden dan, hè? Ja. Ja, dat is echt het verschil tussen een droom met z'n tweeën uitpluizen... of een betekenis opzoeken. Dat is echt, ja, zelfs al klopt het. Dan blijft het, uh, ja, dan blijft het toch een beetje van... ja, maar wat kan ik er dan mee? Ja, precies. Dus als je het goed vindt, dan duiken we er gewoon in. Nou, heel graag. Dan gaan we. Um, ik doe het altijd in drie fasen. Ik ga je altijd eerst heel veel vragen over de droom. ja. En dan um, ga ik nog even wat, wat dieper in even kijken. Tweede fase van wat de dingen dan echt betekenen. Ja. Het huis staat voor je lichaam. Nou, dat zullen we zo wel zien. Ja. En dan het derde. Dan vertel ik jou gewoon wat ik jou heb horen zeggen. Dus ik schrijf ja. ook zoveel mogelijk letterlijk jouw woorden op. Ja. En dan vraag ik aan jou. van als, jij daar nou, als je dat nou zo hoort. Waar denk jij dan aan? En wat kan jij daar dan mee? Dus eigenlijk leg ik helemaal niks uit. Maar dat doe jij. Oké. Okay. Komt ie. Um, ten eerste je droom. Je zegt hij komt steeds terug. Hoe vaak heb je hem ongeveer? Nou, uh, nou het is niet wekelijks, uh -huh. maar zo twee maandelijks. Oké, okay, ja, toch wel vaak dan. En heb je hij hem al... komt vaak terug, ja. ja. En het is altijd hetzelfde. Uh, het huis, ziet dat het. Nee, wel... het huis verandert ook. Oké. Okay. Ja. De ene keer heeft het huis een schuur en de andere keer bijvoorbeeld niet. Ja. En zie je het ook van de buitenkant? Nee, alleen van de binnenkant. Oké, okay, hoe weet je dan dat er een schuur in zit? Omdat ik ook op dat moment uh, vanuit, uh, uh, zeg maar, iets loop en dat is dan naar een schuur. Oh ja. Tenminste, dat gevoel heb ik. Ik weet het niet precies. Ja. En jij zegt, uh, jij bent in dat huis. Zijn er dan nog meer mensen in dat nee, huis? Nee, ik ben helemaal alleen. Oké. Okay. Um... En die kamers die je ziet? Uh, je zegt die zijn elke keer weer anders, of niet? Nou, ze zijn. het is net afbraak. Afbraak? Dus ik heb, er zijn een paar kamers. Uh, die zijn heel mooi. Ja. Die zijn klaar. En uh, elke keer als ik dan verder loop in een gang. Mm -hmm. Dan doe ik een kamer open. En dan. Uh, dan is het gewoon een afbraak. Dan moet ik daar van alles nog op gaan doen. Ja. En dat neem ik me ook in die kamer voor. Ja. Ik neem bijvoorbeeld ook in die kamer voor... Uh, dit, uh, dit wordt mijn, uh, pff, mijn extra slaapkamer. Ja. En dat wordt mijn studeerkamer. Alleen het feit dat ik dan denk van... oh jee, dat moet ik er allemaal aan doen. <laughs> dan doe ik hem gauw weer dicht. Ja, ja ik snap dat. Ja, maar je zegt dat laat je dan toch niet los, hè? Want dan ga je het naar die mooie kamers. In. En dan? Nee. nee. En wat gebeurt er dan in de droom? Nou, het lijkt wel of die kamers steeds voller worden. Dus die kamer, als ik dan weer terugkom naar die mooie kamers, zeg maar... Ja. Dan staat er ook heel mooi antiek en zo. Want, dat, wat, wat ik, want ik hou helemaal niet zo van antiek. Maar op dat moment vind ik dat dan heel mooi. Ik weet het ja. niet. Heel veel kasten en heel veel stoelen. En, en er is ook allemaal ruimte voor. En dat, dat lukt? Het voelt dan niet vol of wel? Je zegt, er is maar ruimte voor. Ja, het, het, het lijkt wel... Als ik in die droom zit, heb ik niet het gevoel dat die kamer groter wordt. Aha. Maar het moet haast wel. Want ja. de zullen die erin zitten. Ja, heerlijk hè? Dat in een droom echt alles kan. Ja. Ja. ja hey, en... Um... Op welk moment word jij wakker? Wat gebeurt er dan? Nou, dan, het, het, wat ik dan in wezen denk... Dat is ook zoiets grappigs. Als ik die droom heb... Dat is dus in het begin. Aha. Dan denk ik... Hé, hey, dan heb je die droom weer. Ja. die droom. En het is dus net of ik dan mijn droom kan sturen. Mm -hmm. dat, uh, zo, nou net alsof ik kan zeggen van... Uh, nou, Karin... Uh, dat is diezelfde droom. Ga nog eens een keer kijken of je nog een andere kamer kan vinden. Zoiets. Ja. Als je, of, alsof je tegen jezelf staat te praten. Ja. En als ik wakker word, dan, heb ik ook, dan ga ik ook rechtop zitten. Want dan denk ik, jeetje, het is het nou alweer. En hoe zag het er nou uit? En ik heb het al een paar keer wel eens opgeschreven.